de Stominitski met het NOS-journaal. De Rijksvoorlichtingsdienst, kamervragen van de PVV... dat de koningin vandaag een gewaad en hoofddoek droeg... uit respect voor de gewoontes in Abu Dhabi. Ze past zich tijdens bezoeken altijd aan aan de gewoontes van het ontvangende land, zegt de RVD. De PVV heeft kamervragen gesteld over het gewaad en de hoofddoek... die de koningin Beatrix en prinses Maxima droegen bij het bezoek aan een moskee. De partij vraagt of deze wanvertoning niet voorkomen had kunnen worden...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 Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, er wordt op snelheid gecontroleerd op de A6 Joure Lelystad tussen knooppunt Joure en Emmeloord. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. En de A67 Eindhoven Duitse grens tussen Venlo en de grens. Tot zover de verkeersin. In cirkel zandvoort ben jij de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 Ik kijk omhoog De Als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik al in de lucht van Steven Stoep. Dan ben ik losu in de sky met dames op mijn lijk, bitch. Dames op mijn lijk. Losu in de sky met dames op mijn lijk, bitch. Dames op mijn lijk, bitch. Dames op mijn lijk. Vroeger was Jan jou yeah alleen nog maar Jan. Geen reps, zandjes, geen pech.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 Ik ja, tegenwoordig en de in de Microfoon doet het niet, hoor je. Oh, het is toch geen radio, jongens. Je moet, je moet de show redden jongen. Je moet de show redden. Ik kan niks meer. Hoor dan! Je hoort me, je hoort me op de achtergrond hoor, groeten Voor de rest hoor je niks. Kan dit? Liedje doen man. Liedje maar. Eens. Hoor je me? Liedje doen. En weer verder, alles gerepareerd, Ja hoor, Beyoncé hoor je zo meteen. Jeugd van tegenwoordig sterrenstof hoorde je bij zondag in Canem Land. Waar waren een de problemen? En daarvoor aangevraagde Rob Harms was ik enorm blij mee. Stevie Wonder hoorde je en Part Time Lover. Pa Pada, pada, dadada, dadada, dadada. Kijk, Poesana is warm hier in de studio. En welkom bij Tweede Uur Zondag in Kenemland. Zondag 8 januari. Het is 12 over 3. <tie> Goedemiddag. En uh, we gaan even wat nieuws van vandaag doornemen. En dacht je nou dat de Nederlanders soms zo Aziës reden? Nou, dan heb je het verhaal van onze buren, namelijk de Belgen. Het is uit het onderzoek gebleken dat de, de, al die Belgen bijna 60%.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 ja, yes. dat staat er ook bij hè ja. Te veel zaad, te veel zaad dat is goed voor je. Zo, het, is, het is wel gereinigd het, is, uh, het water is wel Gewoon goed gereinigd Maar stel dat, uh, dat er net een, een kapitein Over het bord aan het uh, Urineren is en, ja. dat, uh, en dat je dan dat water net uh, opvangt oh, Lekker. Heb je dat lekker door je mosselen Nou, Heerlijk. eet smakelijk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 Nou, best lekker. Nee, ik weet het en lekker niet. En Een lekker heet biertje. Lekker. Als heet. Maar niet een bier van peper is. Dat lijkt me veel minder lekker. Ja, maakt niet. Zometeen gaan we weer even een aantal voorspellingen doornemen. Wat gaat er gebeuren in 2012? Um, je hoort het zometeen, onder andere, hadden we het eerst duren over dat kinderen misschien zorgplek krijgen voor bejaarde ouders. Hé, hey, dan loopt het eens door de deur. Het is een of andere dier. En volgens mij, volgens mij weet Michael Jackson wat het is. Weet een It's coming after you You can take it If you only let your feelings through So DJ, spin the sound There ain't no way that you're gonna let us down Gonna dance, gonna balance this disco world I'll keep the booty all right Se você me mata, ai se eu te pego, ai ai se eu te pego hein? Ik beginnen te Ja. De eerste nummer 1 hit in Nederland. Michel Telo, een 30-jarige Braziliaan. En hey, I Sergio Hé, hebben we opgeoefend, hè? Ja, een lekker plaatje. En er hoort ook een dansje bij. Heb ik gisteren gedaan uh, bij Entertainment View, maar dat werkt niet op de radio. Ja, mensen kunnen dat niet. Nee, we hebben nog steeds geen webcam. <laughs> We gaan wel steeds geruchten dat ze het willen gaan ophangen, maar ik zie er niks van. En uh, ja, Cristiano Ronaldo doet dat dansje en Neymar en uh, noem ze allemaal op. Allemaal doen ze het dansje van Michelle Telo en I said you peggel. Zometeen uh, ja, gewoon even de jaar, jaarvoorspellingen doornemen. Ben je benieuwd wat het is? Je hoort het zometeen. Naar de nieuwe van Amy Winehouse. Our day will come. Is Hidden Treasures, was dit Amy Winehouse en Our Day Will Come. Zo, het is vijf voor halve vier. Goedemiddag. De zondagmiddag hier op CFM Zandvoort. Je luistert naar uh, Zondag in Kenmerland. En uh, we gaan even een aantal voorspellingen weer doornemen. Wat zou er kunnen gebeuren in 2012? Ja, er is ben namelijk benieuwd. een man, uh, Jan C. van der Heijden...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 Ja, maar ik kan ook niet denken van wie zou er zijn, want het was pas later aangekondigd. Dus. Ja, maar ken je iemand die nu iets van problemen heeft of die het moeilijk heeft? Geen idee. Misschien Paul. Laten doen. we hopen dat Ivan Jaspers is. Ik ben er al klaar mee. Oh! Zijn oh, het hard op de radio? Oh. En um, even kijken. Probleem met Obama: hij zou gezondheidsproblemen kunnen krijgen door stress en daar waarschijnlijk zijn uh, campagne niet kunnen vervolgen. Oh. Dat zal het zijn. Oh. Uh, Amerikaan. Oh, dat is ook nog wel leuk. Amerikaanse onderzoeken gaan aantonen dat koemelk helemaal niet gezond is. Een speciale waarschuwing komt er voor Nederland, waar de, uh, de melkconsumptie het hoogste is ter wereld. Zeker, heb je hebt film New gekeken. Nou oh, ja. En er komt een onverwachte wending en beweging in de zak van het verdwenen meisje. Ker nog, Madeleine McCann Dat was er jaar er komt misschien wat meer informatie. En in de toekomst, ja dat kan iedereen al voorspellen Heeft niemand meer geld in zijn zak Alles wordt via elektronische weg over de wereld heen geschoven Niet te geld in geld uh, uitgedrukt Maar ook via grondstoffen Ja maar wat ik Daar uh, wil ik wel even iets over zeggen Die, die ou wat oudere mensen laat ik zeggen, met Die al een beetje vergeten beginnen te worden Die kunnen het toch op pinkel niet meer vergeten Of onthouden maar moeten Ja die dat optalen. is onzin wat je nu zegt is toch onzin Nee maar die, die worden Oudere uh... mensen, tuurlijk kunnen ze dat wel onthouden Ik weet het niet hè? Met nou, de, echt, de mensen, gaan de, we naar de zo? Ja. Dan ja. weten ze niet eens wat pinnen is, man. Nou ja, maar ja, hoe moeten ze dan betalen? Ze geld doen kunnen pinnen. Ja, ze hebben we toch verzorging? Wat moet je nou halen in het bejaardhuis? Er is niks te halen. Nou. Een appeltje van de kapper? Appeltje. Een appeltje halen bij uh, het verzorgingshuis. Nou ja dat, is, uh, maar ja, dat kan iedereen nog wel verwachten. Kijken. Ja, door een kleine oorzaak dreigt een totale wereldbrand te ontstaan.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 I can choose a strategy for me and Sven She's finish the farm again It's never too much Ad. Zometeen gaan we het sportnieuws doornemen, nationaal en internationaal. Maar nu eerst een klassieketje eventjes. Ja, ik vind het goed plan. Lekker. Wat dacht je van deze? Beetje fout. Voor mij is het uit de jaren negentig. Maar toch wel lekker op deze zondagmiddag. Boys to men. And the end. Of the road. Oh yeah. You'll be my We gaan even het sportnieuws nemen. Wat is er gebeurd? Uh, nationaal en internationaal. En we beginnen met het schaatsen, want Irene Boos is bij het Europees kampioenschap Allround als derde geëindigd. De Nederlandse schaatser sloot zondag de afsluitende 5 kilometer als derde af en zakte daardoor in het klassement ook naar de derde plaats. De Tsjechische Martina Sablikova pakte met overmacht de titel, net als voorgaande twee jaar. In totaal is het al, al al haar vierde Europese allround titel. De Duitse Claudia Pechstein verzekerde zich van zilver. Marianne Vos heeft zondag bij het Nederlands kampioenschap bij Veldraaien in Huibergen. Het is vorig jaar titel veroverd. De wereldkampioene eindigde voor Daphne van der Brand. Sophie de Boer vindt ze als derde. En middenvelder Paul Scholes die afgelopen zomer zijn loopbaan beëindigde. Be keert terug bij Manchester United. Dat heeft de club bekendgemaakt. De oud-international zit zondag al meteen op de bank in de FE-cup duel met stadsgenoot Manchester City. Scores 37 jaar is actief als coach van de reserve en nog steeds wedstrijdfit. Real Madrid heeft de eerste competitiewedstrijd van 2012 gemakkelijk in winst omgezet. In het eigen santiago Bernabeu werd het laagvliegen Granada met 5-1 opgerold. Nummer 4 Lefante en nummer 5 Osasuna lieten hun punten liggen. Lafanta speelde thuis met 0-0 gelijk tegen Real Mallorca. Osuna kwam op bezoek bij Real Sociedad. Ook niet verder dan een 0-0 gelijk spel. Internationale boekte zaterdag voor eigen publiek. Ook een ruime zegen. De Milanese wonnen met 5-0 van Parma. Bij Russen zal al 3 en no. wielrenner Mark Cavendish heeft vrijdag toegeeft dat hij in april van het vorig jaar een dopingcontrole uit de competitie om heeft gemist. De beste sprinter van het wegpeloton meldde zelf uh, dat hij vergeten was zijn whereabouts goed in te vullen. Sven Kramer heeft een voorschot op de Europese all round genomen. De Nederlandse schaatser won de 500, 1500 meter. En versloeg in een rechtstreeks gevecht klassementsleider Jan Blokhuizen. Blokhuizen gaat er wel... Als nummer 1 de 10 kilometer in, maar met een minimum voorsprong op Kramer. 1,12 seconden. Laat me los, laat me leven. Het is veranderd, als ik in jouw ogen kijk. Voelt het anders, heb jij dat ook? Liedje van Coldplay. Hun nieuwsjongen heet Charlie Brown. En daarvoor de uh, helder en laat me leven. Even twee uh, korte regio-nieuwsberichten. Want een jongen is in de nacht van zaterdag op zondag... ernstig gewond geraakt na een val van de hoogte. De jongen was rond half vijf bij de zal op het stationplein in Haarlem naar beneden gevallen. Gezien de ernst van de melding was naast... Um, Twee ambulances ook een traumateam uit Amsterdam opgeroepen. Het slachtoffer is naar stabilisatie met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het is toch onduidelijk waar de jongen naar beneden is gevallen. En een KLM 747 is zaterdagmiddag rond half drie extreem laag over Haarlem Noord gevlogen. Het toestel kwam uit Mexico en wilde landen op de buitenvelderdbaan. Om een bocht te maken vloog de piloot laag over Haarlem Noord. Volgens de KLM is dit uh, verantwoord gedaan. Die piloot wilde graag landen op zicht... in plaats van met behulp van de navigatieapparatuur. Dat kan alleen bij goed zicht. Hij heeft hier voor toestemming gekregen van de luchtverkeersleiding. Het betrof een gewone landing. Het vliegtuig is op veilige afstand over de stad gevlogen. Zometeen de tweede uur van zondag in Kermelland... met onder andere de evenementen. Wat is er in Zandvoort en omgeving te doen? Ook nemen wij met oog en oor de badplaats door... En zometeen muziek van Glennis Grace en Edwin Avers. De nieuwe van Birdie. En je hoort de nieuwe van Mats Langer. En die wil je horen, weet ik zeker. En hier is Adele Rolling in the Diep. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pictures, bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and stay.